Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De chaos gaat maar door bij Forum voor Democratie. In steeds meer provincies verlaten leden de partij... omdat ze vinden dat er binnen Forum niet genoeg wordt gedaan tegen extreemrechtse geluiden. En ook vier leden van de Eerste Kamer stappen nu op, vertelt verslaggever Ron Frezen. Als je dan naar die situatie in de Eerste Kamer kijkt, dan brokkelt het daar steeds meer af. Dan zijn ze daar echt hun machtspositie in hoog tempo aan het kwijtraken. Kortom, overal zie je de leegloop doorgaan. We hebben dit jaar al meer contactloos gepint dan vorig jaar, meldt RTL Nieuws. Wordt sowieso meer zonder pincode gepint. Maar door corona heeft het een extra zetje gekregen. Want je mag nu 50 euro contactloos pinnen in plaats van 25. Alle voetbalwedstrijden in de eredivisie en de divisie dit weekend beginnen met een minuut stilte. Dat is een eerbetoon aan Diego Maradona. Hij overleed woensdag en is gisteren begraven. Ook bij de oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen de VS vanavond is een minuut stilte. En een mysterie in een trappenhuis in Rotterdam. Het hangt helemaal vol met echte krantenknipsels uit de Tweede Wereldoorlog. De Daily Mail staat ertussen. Uh, daarnaast zijn er ook een aantal hele speciale kranten... waarvan we niet eens weten wat, uh, wat de herkomst is. We hebben het er doorheen gelezen en ik ben gewoon heel erg benieuwd... waarvoor dit, uh, ja, wat het doel hierachter was. De boel hangt er al jaren, maar deze bewoners snappen nog steeds niet waarom. We hebben gehoord dat hier een oudere man zou hebben gewoond voor een langere tijd. Dus het zou kunnen zijn dat uh, ja, die persoon deze krant ooit heeft geplaatst. Maar het blijft gissen. Weet je er iets over? Mail dan even met de regionale omroep Rijnmond. En de knipsels, die gaan nooit weg. Dit is toch echt wel het meest bijzondere aan het huis en, uh, en dat houden we lekker zo. Krijg je het weer nog. Het is een grijze dag met af en toe regen. Malver in Limburg, daar schijnt de zon ook af en toe. Het wordt een graad of acht. Dit weekend meer zon en het wordt ook kouder. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Negen was een week in Parijs om de contributie te verdedigen. Ome Piet de Sigretar, het om maanden voor die tijd in zijn eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand er verstond, deed die man wel de om op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Zijn de van die mogen ben ik rijk en gelukkig gelijk. Op van de hoogte kreeg je te baat. Als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep, en die nood geen brood meer gebaat, van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen klonk op de sjambelicee: geef me maar dag. Dat is mooier dan Parijs. Geef me maar Amsterdam. Dit zijn Amstelen, neut Want die Molken ben ik rijk, in gelukkig de geleid.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 ik moet zoveel kleine dingen van je kennen. Omdat ik steeds ben blijven droomen dat het wat zo bij zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten Ja, welkom terug bij Lunchuur voor het tweede uur. Het eerste uur sluiten, sloten we af met de Ramblers. En de Ramblers die, uh, zijn in 1926 opgericht. En was een van de uh, grootste dansorkesten van Nederland. En in die tijd traden uh, uh, orkesten nog uh, live op in de, in de studio's. Ja, dat, dat komt natuurlijk omdat je vroeger nog geen uh, plaatjes had. Je had nog geen singles, nog geen albums, tenminste niet zoveel. Je had geen opnameapparatuur. Dus ja. mensen moesten wel uh, ja, alles live doen. Ja. Ja. Oh. En vandaar dat ze ook al, al, die, ja, al die grote omroepen hadden. Grote studio's zo. en zo. En daar gebeurde het allemaal. Ja. Ze hadden ook allemaal een eigen combo en zo. Dus uh, ja, het is ongelooflijk. Leuk. Ja. En we begonnen natuurlijk met... Uh, geen mij maar Amsterdam van Johnny Jordaan. En Johnny Jordaan is uh, neefje van Willy Alberti. Die wiens naam uh, Karel Verbrugge eigenlijk was. En op zijn negende... Uh, of althans, ze, ze, ze, ze zongen altijd al met z'n tweeën op straat. En op de, op de negende kregen ze een vechtpartij... waarbij uh, Willy Alberti een oog uh, van uh, Johnny Jordaan eruit sloeg. <laughs> Sinds hij had een glazen oog. Ja, nou, dat is goed dat hij het niet twee keer gedaan heeft. Ja, <laughs> hij is in een behoorlijk in discrediet gekomen... op het moment dat iedereen erachter kwam dat hij uh, homoseksueel was. Wie? Dat is Johnny Jordaan. Ja? Ja. Nou, nooit dat te is, weten. Ja, nou, het is later wel goed gekomen, maar... Uh, hij is behoorlijk het is door het slijk gehaald hoor, in de Jordaan. Ja? Ja. Oh. ja. Ja, dat was, dat was natuurlijk erg moeilijk, ja. Ja. ja. ja. Dus, uh, en we sloten af met Joost Nuissel. Ik uh, ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar heb je nog goede herinneringen aan. Dat, die, dat plaatje heb ik cadeau gekregen toen ik het uitmaakte met een vriendje van hem. Oh. Ah. Toen jij het uitmaakte? Oh, ja, zielig, ja. ja. Zielige. Ja, nou, hij is er overheen gekomen, hoor. Ja, nou, als hij het hoort, laat hem even bellen. <laughs> we gaan op zoek. <laughs> nee, ik begrijp, we gaan gauw verder, dus. Ja, nee, doe dat maar. <laughs> Vrijdag, 4 december. Maaike de Vries en Manon Kerkhoff over hun laatste boek... Ook leuke meisjes voor de 50. Opvliegers, jezelf niet zijn, kilo's aankomen... geen zin in seks, slapeloze nachten... Het kan ook anders tijdens de overgang. Daar gaan we over praten. 4 december met Maaike de Vries en Manon Kerkhoff. Opa, kijk, ik vond zolder. Het Is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Daar is het water. Dat is de haven waar je altijd horen kon. We gaan aan boord. De voerman laat er nou paarden draven en aan de horizon leidt een belooid. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. meer Een tractor gaat er nou greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hier ook. En die grote dikke. Ja, dat moet malle Japie zijn. Opa en die blonde jongen. Vooraan bij de fokken schoold. Opa, zeg nou Die jongen is je ome, die is dood.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 Van onze heen, waar is het water? Waar is de haven? Waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er zijn paard nou draven. Keer. Maar die tijd komt niet weer Het water lijkt nou achter de dijk Waar is de golven het land bedolven Golf nou een halve zee De oogst is red.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 Sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brenner pas. Met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Ja, we hoorden eerst uh, Sylvian Pons met uh, Zuiderzee beladen. En Pim en ik hadden het er nog over hoeveel drama er vroeger wel niet in liedjes volkwamen. Ja, het is echt ja. onvoorstelbaar. <laughs> hij is dood. <laughs> ja, Gewoon ja. dood. Ja. En uh, we eindigden met Henk Wijngaarden met uh, een met vlam in de pijp. En daar is ook nog een ander uh, drama-liedje van. Uh, ja, volgens mijn herinnering. Was, was dat heel zielig? En, uh, <laughs> nou ja, laten we gewoon even luisteren. We gaan maken. gewoon even luisteren naar uh, Sneeuwwitte Bruidsjurk door Henk Weygaard. Ik kwam net uit mijn bed. Ik had wat koffie gezet. En het De grond had ik net even tijd om te zien dat het alarre weer daal. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht en de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan zag ik plotseling. Wat is er nou met die bruid gebeurd? Dat, dat... Ja, Volgens mij is ze alleen uh, voor het altaar is ze, ja, gestaan. Oh. De bruid kwam volgens mij niet. Oké, okay, ze heeft alleen de bruidsjurk gekocht en toen ja, is ze weggegaan. Het was verbaasd, Toen ja, ja. dacht ze van, krijg jij de hik maar. Ik ben blij dat ik niet vergeten ben. Ja, het, het, het valt er allemaal <tomst> zo. Oh, zo helemaal was het niet hoor. <tomst> nee, nee, nee. <tomst> Maar hier zie je maar. He? Leuke muziek. Gaan naar iets anders. Naar Loebendi. Over honderd jaar is hier alles voorbij. Nou, we praten zo. Kijk wat hij ze zeggen heeft. De meeste mensen piekeren onder oude dag. Wat toch een dwaasheid is en iets waarom ik lach. Want je moet niet reuren als je jeugd voorbij is. Verzet te maken zoals het gezegd is. Het leven is hier toch zo mooi en goed bedoeld. Een mens is hier toch net zo oud als hij zich voelt. Zorg dat je ouder wordt. Daarin en deel geniet je vaak nog meer dan in je prilt 100 jaar is alles hier voorbij, dan is het afgelopen met de rijrij. Dan is er geen verschil meer tussen arm en rijk, dan zijn wij allemaal precies gelijk. Verleden tijden werden mensen duizend jaar. Toen liep een meid van tachtig nog met hangen haar. En een van vijftig, zegt toch niet dat liegie, lag met ter zuigfles nog in de wiegje. En een man van honderd sprong toen met zijn jongste zus. Nog haasje over en dat klopt een al te bus. Neem dus een voorbeeld en wagenkast. Want toetang Amen, heeft nog reuze ja, Maar over honderd jaar is alles hier voorbij. Dan is het afgelopen met de vrije rij. Dan is er geen verschil meer tussen arm en rijk. Dan zijn wij allemaal precies gelijk. Over honderd jaar is alles hier voorbij, dan is het afgelopen met de vrijrijrij, dan is er geen verschil meer tussen arm en rijk, dan zijn wij allemaal precies gelijk.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 Vocht ik door de drank beschijken, vocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijgen, hij kon niet meer op zijn benen staan. Vocht ik door de drank beschijken, vocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijgen, hij kon niet meer op zijn benen staan. Als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang. Het meisje waar ik veel van hield, een hele leven lang. En als een ander nader keek, dan voel ik de mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de voet.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 Mocht ik door de drank besperken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen vrijken hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank besperken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen vrijken hij kon niet meer op zijn benen, Ja, ja. Ja, ja. jou. De fles speelde een grote rol. Uh, als het, ja, het is ook een rol natuurlijk, als ik niet zo lang volhouden, dat is één, maar ik kan beter vertellen vind ik uh, van helemaal het mens. En uh, dan ben ik heel daarna aangepakt en in zijn wereld gehouden zitten. Je hebt uh, noodgelast voor die man. Ja, dit was. Uh... We begonnen, met, uh, we, waren met, uh, we begonnen met Lou Brandy. Ja, klopt, ja. ja. ja. <laughs> Lou Bandy, niet Brandy. Bandy. Bendy. Zijn grote zanger. In, uh, die is trouwens in Zandvoort overleden in uh, 1959. En zijn echte naam was Lodewijk Ver, Ferdinand Dieben. Dus, en heeft hier dus gewoond. En daarna kwam Jan Boezeroen met de fles. En dat dachten we daarna heel leuk, want dat herinnerde oh. me niet meer... van een, een nummer van Herman Brood en uh, André Hazes met, uh, ja, die de fles het, gezongen ja, hebben. Maar we ja. kregen hem niet goed erop. Nee. Dus. Ja, misschien volgende keer nog eens draaien, inderdaad. Ja. Ja. Moet wel, ja. Ik kan me wel herinneren, ja, dat, uh, ja. die twee samen. Nou, allebei de fles natuurlijk. Ja, ja. ja dus er zijn er ook alle twee aan kapot gegaan. Ja. Ja, Helemaal brood nog er iets erbij, maar... Uh, ja. ja, die heeft iets breder uh, ensemble gehad. Ja, ja, ja. Goed, we gaan door met ons... Uh, wekelijks... Uh, wat was het ook weer? Uh, ik zal even het jingle dus draaien. Uh, nee, oh. nee. De langsfeerplaats van de week. Dat was hem inderdaad, die draaien we. Uh. De langsfeerplaats van de week... En dat is deze week van Robert Long, eh, het album Homo Sapiens. En we beginnen meteen met het eerste nummer. Zij is een vrouw, en zij is een vrouw.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 Laat ze maar lullen, laat ze maar lullen en doe wat je voelt, van. ze weten dat hun macht alleen op rijden en de stoel. Dus laat ze maar lullen, laat ze maar lullen, laat ze maar lullen, laat ze maar lullen, lullen. Ja, Robert Long. Bekend van zijn uh, romantische liedjes over de liefde. Maar ook over zijn homoseksualiteit en de afkeuring tegen alles wat christelijk is. Uh, en alles. Heel mooi gedaan. Ja. Hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Ja, inderdaad. teksten ja. heel goed. Ja. En dat is eigenlijk een beetje gekomen, want hij is uh, in Utrecht geboren. Maar hij groeide op in Ederveen. En zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in aanvaring met de veelal orthodox protestantse dorpsbewoners. En dat werd er niet beter op toen uh, eind openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Dus dat gaf veel spanning eigenlijk. Ja. En zeker de weerstand die zijn geaardheid in de geving oproept. werd uiteindelijk het drijfveer voor zijn artistieke verzet. En dat horen we zeker in dit album, uh, Homo sapiens. Maar ook later in, vroeger of later of zo, dus. Erg mooie muziek. Nu een ander nummer, een tweede nummer van de, dat album. De letter K. Ja. Kunnen we ons wat voorstellen?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 ja, ja.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 Ja, ook weer zo'n mooi nummer van Robert Long. En dan Voor mij is het inderdaad artistiek verzet... tegen al het burgerlijke in de maatschappij. Erg mooi. Maar hij heeft ook hele mooie romantische nummers gemaakt. En uh, een daarvan is uh, Jij en Ik. Het laatste nummer van het album, Homo Sapiens.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 Dankjewel, Pim, voor de wonderschone plaat van Robert Long. Ja, ik heb eigenlijk nog vergeten te tellen waarom eigenlijk. Want ja, hij is dit jaar jarig. Het is 40 jaar geleden dat het album uitkwam. Dus vandaar dat ik hem gekozen heb als album van de week. Ja, hele mooie teksten. Ja, mooie man. Jammer dat hij zo vroeg overleden is. Ja, nou, we gaan door... Een heel ander nummer van Joop de, de Knecht. Ik sta op wacht. Ik sta op wacht.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 Stop.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 In de vakantiedagen, weet je nog wel, oudje? Dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel, oudje? de we kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel?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 Weet je nog wel, oudje? Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje? We zeiden wel eens dat hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel, je?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 Die dagen steeds te dromen Weet je nog wel, oudje Dat in dat album had gekomen Weet je nog wel, oudje Wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd Toen hebben we het blad uit het album geschreven Ja, we hoorden eerst Joop de Knecht met, uh, ik sta op wacht, die ik in een hele andere vorm ken. Uh, maar niet zo mooi, denk ik. Niet zo mooi, nee, nee, nee, als pure persiflage. Persiflage, ja, nee, dat. Ja. ja. En uh, we eindigden met Heintje Davids en uh, Sylvia Poens. Met weet je nog wel oudje. De... Ook mooi, hè? Ja. ja. ja maar deprimerende aflevering vandaag, maar ja. Als we naar buiten kijken is het ook geen mooi weer. Dus nee kant, ja. toch? Ja. We hebben het net over depressies gehad in het begin van ja. de uitzending. Dus <laughs> ja, we gaan maar... gewoon lekker erop door. We wrijven het er nog even ja, in. We ja, gaan maar... iedereen aan de Bach-bloes. Muziek bijgezocht, ja. ja, ja, ja. <laughs> we hebben ook een verzoeknummertje uh, binnengekregen van Rick. Een goede collega van mij. We mee samen de krochten doen. Aanstaande woensdag uh, zenden we weer uit. En dan is onze gast Harry Hartel. Dus alle luisteren.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 Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt, als ik lach, kent zij alleen de tranen die daar achter liggen in de tijd. Bij elkaar en als ik oud moet worden, dan alleen het Haar, zij is meer dan deze woorden, ze. in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee, maar wie weet.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 en de rekels met huilen is voor jou te laat. Uh, we gaan ook huilen, want het is weer het einde van de uitzending. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, maar het was een leuke, vrolijke uitzending. Ja, af en toe wat depressief. Ja. En volgende week gaan we het trouwens hebben over soulmuziek. En dan hebben we natuurlijk het interview met Maaike en Manon. Dus uh, we gaan er volgende week weer wat leuks van maken. En We sluiten nu heel positief af met uh, Erik Idle van... Uh, ja. Always look on the bright, bright side of love.